Nederlanders die op cruiseschip de Westerdam zaten... mogen voorlopig toch niet naar huis. Reden is dat het coronavirus is ontdekt... bij een Amerikaanse vrouw die ook op het schip zat. Toch heeft het televisieprogramma Hart van Nederland... drie Nederlanders gesproken die op het cruiseschip zaten... en op Schiphol zijn geland. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu... zegt dat het contact gaat opnemen met deze mensen.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 Thank you. I'm <laughs>